2 uur. Premon met het NMS Journaal. De Britse Centrale Bank heeft maatregelen aangekondigd... om de economische gevolgen van de brexit op te vangen. De rente gaat met een kwart procent omlaag naar het laagste niveau ooit. Ook wordt het opkoopprogramma van obligaties uitgebreid. De Centrale Bank denkt dat de Britse economie harde klappen krijgt... na een vertrek uit de EU. Na het referendum daarover stortte de beurskoers al in... en daalde de waarde van het Britse pond flink... In Myanmar zijn in de afgelopen twee maanden zeker 30 kinderen overleden aan de gevolgen van een onbekende ziekte. Hoe die wordt overgedragen is onduidelijk, maar de ziekte lijkt besmettelijk. De kinderen hadden ademhalingsproblemen en hoesten bloed op. De autoriteiten hebben de lokale bevolking verboden om rond te reizen om verspreiding van de ziekte te voorkomen. De sterfgevallen deden zich allemaal voor in de regio Naga, in het noordwesten van Myanmar, het vroegere Burma. De uitlevering van een 43-jarige Amsterdammer aan Turkije is toelaatbaar, vindt het Openbaar Ministerie. Ayan S. is in Turkije veroordeeld tot ruim 9 jaar cel wegens ecstasyhandel. Turkije heeft om zijn uitlevering gevraagd zodat hij zijn straf daar kan uitzitten. Sinds de koepoging en de arrestaties die daarop volgden... bestaan er in Nederland grote zorgen over het functioneren van de rechterlijke macht in Turkije. Maar omdat het in het geval van S. om een drukzaak gaat... en politieke belangen geen rol spelen, vindt het OM zijn uitlevering toelaatbaar. De rechter bepaalt over twee weken of dat ook echt gaat gebeuren. In het westen van Afghanistan zijn bij een aanval op toeristen zes mensen gewond geraakt. De groep werd begeleid door een escorte van het Afghaanse leger. De nationaliteit van de gewonden is nog niet bekend. Een overheidsfunctionaris heeft gezegd dat er in ieder geval Duitsers en Amerikanen in de groep zitten. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeheist, maar de Afghaanse overheid zegt dat de Taliban erachter zitten. Dan het weer zonnig, vrijwel overal droogd Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon, iets warmer. In het weekend zonnig en warm. Zondag kan het 25 graden worden. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen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 Allez, allez, allez, je ferai tout pour. is geen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 Zamvoort ook op tv. Zie FM Text TV op kanaal 45. Zie FM. met een hoofdletter Z. Van Zon. Zee, Zamvoort en Zomerits. 9... design I wonder what I would find if I met you let my eyes caress you until I meet the thought of Mrs. Princess who often wonder what makes her work I guess I'll leave that question to the experts assuming that there are some out there they're probably alone solitaire I can remember when I caught up with a pastime intimate friend she said but you're probably gonna say I look lovely but you probably don't think nothing of me Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada, dime Sofía.